energiebedrijf Eneco en verschillende milieuorganisaties willen ook van de kolencentrales af, omdat ze meer geld kosten dan eerst was berekend. De Kamer wil dat het kabinet een plan maakt met de energiesector om kolencentrales te sluiten. Na drie maanden heeft Oostenrijk het onderzoek naar de vrachtwagen met 71 gestikte vluchtelingen afgerond. 69 slachtoffers zijn geïdentificeerd, onder wie 28 Irakezen, 21 Afghanen, 15 Syriërs en 5 Iraniërs. Volgens de onderzoekers hadden de vluchtelingen in de luchtdichte ruimte maar zuurstof voor een half uur tot drie kwartier. Eind augustus werden de lichamen gevonden in een koelwagen aan de Oostenrijkse grens met Hongarije. Er werden vijf mannen gearresteerd. Duitsland stuurt mogelijk verkenningstraaljagers naar Syrië... om te helpen in de strijd tegen IS. Het gaat om tornado-straaljagers die niet zullen meedoen aan gevechten... melden Duitse media. Bondskanselier Merkel moet ervoor nog wel toestemming krijgen van het parlement. Duitsland zegt er eerder 650 militairen toe... voor de ondersteuning van het Franse leger in Mali. Ook stuurt het extra militairen naar Noord-Irak. Maar de Peshmerga worden ondersteund. De boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer wordt toch niet verdubbeld naar 70 euro. Staatssecretaris Dijksma heeft met de vervoerders afgesproken dat de boete 50 euro wordt. Dijksmas voorganger Mansveld wilde er 70 euro van maken, maar de OV-bedrijven vonden dat bedrag te hoog. Ze waren bang dat zwartrijders die met zo'n hoge boete worden geconfronteerd extra agressief zouden kunnen worden. Het weer nog, aan de kust nog een enkele bui, in de rest van het land vrij zonnig. Het is 7 tot 10 graden. Morgen in het westen veel bewolking en kans op wat regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembruggen langzaam rijden en stilstaan. Richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer voor knooppunt naar de berg. De rechte rijstrook is dicht... Het gaat langzaam op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Zoete Woude. Net als op de A13 naar Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft Noord. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum file rijden tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 4. En richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam Den Haag 4 kilometer voor Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 dit tijdstip niet gewend. De opener Flipflop en Bob van uh, Floyd Kramer. Maar Hans is het dus niet de komende twee uur en ik neem het gewoon van hem over. En dan hebben we lekker een verlengde matchbox. Het eerste uur volledig gewijd aan Nederlandstalige pop uit uh, alle decennia. En het is niet zo vreemd als we beginnen uh, met Armand. En daarna hebben we Robert Long. Dus uh, nog heel veel plezier de komende twee uur.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 Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan let, mist heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus werd, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebijn.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 Van zijn album Vroeger of Later was dit Robert Long en Jezus Red. En we begonnen met een nummer uit de jaren 60 van Armand, Ben ik te min. En dan gaan we nu naar de jaren 80, naar 1984. En dat is een nummer van Peter Koelewijn. En dat heet Sprong in het Duister. Kwart over twee En in een bed vecht een vrouw hard voor haar baby Het is haar eerste En elke week Snijdt door haar heen Maar zij denkt slechts aan baby Zij houdt de spijt Krampachtig vast Dan een zacht huilen En de moeder lacht en luistert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 Wereld en zij kan het zonder thuis ook stellen. Er komt voorzetten, haar moeder nog maar vader weet al dat zij toch niet naar hen luistert. Oh, een beetje bang waart zij dan de sprong in. Zij kregen alles van fonduusnet tot pendule. Er werden tranen weggeveegd op het moment dat het ja wordt werd gefluisterd. Zware bronzen klokken. Hij staat daar in zichzelf. De zwarte aarde wordt al wit onder de sneeuwvlokken. Het is een afscheid voor altijd en de wind beroert. In en dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen Die ze haar nog geven kon op een en dan schrukt ze wakker en hoort dezelfde taal Die even leuk verdwijnen Het niet meer nationaal Ze zijn terug en niet teruggevloten. Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied Ze zijn terug en niet teruggevloten. Ze bakken, van de schop in haar gezicht, van vaders koude handen en het hok waarin ze ligt. Nog heel vaak strekt ze wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar, Ze waar om mooi te zijn. nummer van uh, de jazzpolitie. Ze zijn terug en nog heel actueel kunnen we stellen. Uh, het volgende nummer is afkomstig van de CD Het Eiland... in de verte uit 2004. Het nummer werd geschreven, de tekst althans, door Freek de Jonge... en op muziek gezet door Boudewijn de Groot. Hier is De Vondeling van Ameland.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 Come on, Oh my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 dat elke zoon voor zijn vader zou kunnen zingen. Papa van Stef Bos. En na de vondeling en papa gaan we het iets luchtiger doen met Jiskevet. Vet. Het heerlijke nummer van Jiske Vet. Peter hadden we Rob de Nijs met Alles Wat Ademt. En dan gaan we nu naar de, de Heukers uit Twente. Uh, Achterhoek, moet ik zeggen. Hier is Normaal met Oerend Hart. Ik zeg oe. oe. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oe. Kwamen ze door aangeschud? Oeh, oeh, oe want ze hadden van de motorgras geut. Langzaam rijden, dat ze nooit. Daar vonden ze toch, Marty, niet verknoot. Bert is op zijn hart, en tien is op de BSA. De motor op het Engelse zand. De hoender en de vrouw lusten over aan de kant. Met de dus op zin, ton, en tieners op de BSA. Zie je doen.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 Het commandat gejackeren Turen zaten kil die de snelheid van een motor niet kent. Een is reden op en tieners de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurry nooit meer wat van. Ze gingen no. Nee, nee, nooit. nooit meer oud en tad. Zie je een nooit. Nee, nee, nooit. Nooit meer oud en tad. Mommy God, u. U, u. U, u, u, u. En tad. Mommy God, u. Van het album klaar was dit Watje uh, van Doe En volgend jaar op 14 juni zijn ze aan het optreden en wij zijn erbij. We hebben al kaartjes. Heerlijk. Um, ja, even bij de les blijven. We gaan luisteren naar de uh, scene. Ook niet misselijk natuurlijk, maar twee is er niet meer. Maar de muziek is er nog wel. Hier is blauw.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 Wat mist, een man leek niet wat hij mist. Een man leek niet wat hij mist, maar als het er, er niet is, als het er, er niet is. De man past wat hij mist. Kijk, ja, yeah. als er niet is en wat is de Nederlandstalige pop toch ondergewaardeerd in het Matchbox. Misschien dat we er eens een keer wat aan gaan doen. Um, we gaan nu luisteren naar Van Dikhout ook zo'n geweldig nummer in Nederlandse taal. Stil in mei. MUZIEK mm -hmm. Het is zo stil in mij Ik heb nergens woorden voor Ja, En dit wordt de laatste van het eerste uur. Vriendschap van, uh, ja, van het Goede Doel. Ja, tot zo. Als kind ik een vriend ik PUNG DO KERIERACH